Volgens initiatiefnemers, onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jantje Beton en Nickelodeon, is de dag belangrijk voor de gezondheid van kinderen en kunnen ze zo contact met hun leeftijdgenoten leggen. Kinderzender Nickelodeon zet daarom vanmiddag de tv en de website op zwart om kinderen te stimuleren naar buiten te gaan. Volgens de organisatie was de buitenspeeldag vorig jaar een groot succes. Toen keek bijna de helft minder kinderen naar tv dan normaal.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 Al wakker Nederland. Het Bastiaan Nachtegaal en Kamran Ula. Goedemorgen, het is woensdag 1 juni. U luistert naar het laatste uur van Nu al in Nederland. En komend uur hoort u... Het frisse nieuwe gezicht van de VVD-Tweede Kamerfractie Ingrid de Tekalue. Waarom de overheid de burger maar niet weet te bereiken. En u hoort hoe Anne Frank in de gevangenis gedetineerde behoedt voor discriminatie. Maar we beginnen met het persoonsgebonden budget. Er hangen namelijk donkere wolken boven het persoonsgebonden budget. De kans is groot dat 9 van de 10 mensen die hier gebruik van uh, maken dit kwijt gaan raken. Dat blijkt uit uitgelekte plannen van het kabinet. Vandaag wordt hierover gesproken in de ministerraad. Frans Pennings is voorzitter van Belangenvereniging Persaldo. Dat komt op voor mensen met een persoonsgebonden budget. Goedemorgen, meneer Pennings. Goedemorgen. Het komend uur gaan we met u uh, meerdere keren praten... over de bezuinigingen op dit budget. Um, maar laten we eerst u eens introduceren. U bent uh, de voorzitter van de Belangenvereniging Persaldo. Uh, uh, en dat gaat alleen maar over het persoonsgebonden budget. Dat klopt, ja. Dus uh, dat is ruim 15 jaar terug uh, opgericht omdat toen het persoonsgebonden budget uh, ontstond. En uh, er zijn dus inmiddels uh, 130.000 mensen hebben zo'n pgb. En zo'n 26.000 mensen zijn lid van Persaldo geworden. Ja, En u zit zelf ook in een rolstoel. Heeft u ook een persoonsgebonden budget? Ik heb geen uh, persoonsgebonden budget. Ik heb een hele lieve vrouw. Oh, en dan krijg je geen geld? <laughs> uh, nee, je kan dus uh, aangewezen zijn op hulp die je moet betalen. En als dat zo is, dan uh, kun je een pgb uh, aanvragen. En dan volgt een hele procedure of je het wel of niet krijgt. Uh, maar als je, zoals het in mijn geval, mantelzorg uh, hebt... dan uh, hoef je dat niet uh, te betalen. En u heeft er ook nooit gebruik van gemaakt van pgb? Nee, nee. nee. Er zijn dus een heleboel mensen die dat wel uh, gedaan hebben. Um, daar gaan we het allemaal straks over hebben. Um, maar laten we het eerst eens hebben over uh, hoe het in uw geval is... over hoe, hoe het voor u is om in een rolstoel te zitten. Want u bent op een gegeven moment... Uh, gehandicapt geraakt. Ja. Uh, kunt u vertellen hoe dat is gebeurd? Uh, 41 jaar terug, 1970, uh, ben ik bij uh, de Scouting, de padvinderijen, uh, uit een uitkijktoren gevallen en heb toen mijn nek gebroken en dwarsleesje opgelopen. Ja, en uh, sindsdien is uw leven enorm veranderd, neem ik aan? Dat klopt. Ja. Wat heeft u sindsdien gedaan? Uh, gewoon uh, lekker doorgeleefd uh, en uh, mijn middelbare school gedaan daarna. Ik had natuurlijk de mazzel dat ik uh, ze voldoende op een rij had, zal ik maar zeggen, om uh, VWO te doen. En daarna ben ik naar de universiteit gegaan heb bedrijfseconomie gestudeerd in Groningen. En daarna gaan werken. Eerst aan de universiteit, vier jaar. En daarna ben ik uh, directeur, raad van bestuur, uh, in de zorg uh, geworden. En dan bent u nu ook dus voorzitter van uh, Persaldo. Hoe ja. is dat gegaan? Bent u daarvoor gevraagd? Uh, ja, dat zo via via. Dit is dus, uh, dat is vrijwilligerswerk. En uh, ik weet eigenlijk niet eens meer precies hoe ik daarmee in aanraking ben gekomen. Maar meestal loopt het dan zo. Dan is er iemand en die kent je. En uh, dan hebben ze vacatures. En dan zeggen ze, joh, is dat niks voor jou? Ja, en nu, nu bent u dat... Uh, hoeveel I tijd bent u ermee kwijt met de voorzitter zijn van voor Kressal? Uh, nou, op het ogenblik wat meer. Maar, omdat maat, het volop in de aandacht de, is? Omdat het volop in de aandacht is, ja. Maar normaal ter, er één of twee dagen in de maand zo verspreid over uh, dagen. S'avonds, het weekend. Uh, dat je daar wat uren aan besteedt. En uh, zeker nu kunt u ook uw uh, politieke, of uw economische achtergrond daarbij gebruiken. Ja, ja nee, ik ben begonnen daar als penningmeester. Dus, uh, ah, kijk, ja. daar zit het, uh, het zit echt... Uh, ik doe mijn iedereen. naam eer aan. Precies. <laughs> Inderdaad, meneer Pennings. Uh, we praten zo meteen met u verder over de grote bezuiniging op het persoonsgebonden budget. Frans Pennings is, zoals ik net ook al zei, voorzitter van Belangenvereniging Persaldo. Nog een overzicht van de kranten, want het is ochtend en dat betekent dat ze straks weer door uw bus vallen...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 En dan een andere gratis krant, de pers, die schrijft dat steeds meer datingsites met elkaar aan het daten zijn. De zaak in de datingbranche namelijk slecht en dus is het tijd om met elkaar te flirten en te fuseren. Match.com, s werelds grootste dating site, fuseert met Meetic, een andere grote speler. En Match.com kunt u misschien kennen van hun merk Lexa.nl. Dat bedrijf leed de afgelopen maanden maar liefst 3,2 miljoen euro verlies, vooral vanwege de hoge reclamekosten. En tot zover de kranten die op dit moment door de brievenbus uh, vallen. Straks gaan we het hier in de studio weer hebben over het persoonsgebonden budget. Want wat gaat het kabinet vandaag besluiten? En wat betekent dat nou eigenlijk voor al die mensen die nu gebruik ervan maken? Maar nu eerst Joe Cocker met Don't Let Me Be Understood. Baby, do you understand me now? Sometimes I get a little mad. Don't you know no one like always be a ninja when things go wrong you're bound to see some better but I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 I want you to know I didn't mean To take it out on you Life has its problems I've got my share But that's one thing I didn't mean to do Oh no Cause I love Things go wrong, your mama sees bad. bed. En don't let me be misunderstood. Dat is toevallig ook uh, de favoriete plaats van onze studiogast van vandaag. Dat is Frans Pennings, voorzitter bij Belangenvereniging Persaldo. En hij is hier aanwezig om te praten over de PGB. Want de ministerraad komt vandaag bijeen om te praten over het persoonsgebonden budget. Mogelijk dat 120 van de 130.000 mensen dit budget kwijt gaan raken. Goedemorgen nogmaals, meneer Pennings. De Telegraaf publiceerde maandag de uitgelegde plannen van het kabinet... waarin staat dat negen van de tien mensen hun budget misschien wel kwijtraken. Wat dacht u het las? Ramsalig. Nee, dat is natuurlijk een Dat is een, een foute beslissing. Um, om een aantal redenen is dat een hele foute beslissing. Nou, de belangrijkste? De belangrijkste is natuurlijk in eerste instantie voor de mensen zelf... die, die het nu betreft... Um, er zijn een flink aantal mensen die kunnen hun leven leven en, en, en zeg maar hun dagelijkse activiteiten doen ja. omdat ze een PGB hebben. En uh, als daarvoor uh, dat wegvalt, dan uh, zijn ze weer veroordeeld om uh, opgenomen te worden in een verpleeghuis of in een verzorgingshuis of weet ik het wat. U bent van de Belangenvereniging Pesaldo, die is in het leven geroepen 15 jaar geleden toen die PGB ook uh, ter te wereld werd uh, gebracht. Toen uh -huh. toenmalig staatssecretaris Erika Terpstra... Uh -huh. um, Kunt u nou een concreet voorbeeld geven van één van iemand uit uw achterban? Wat dat betekent als ja, ja. het straks verdwijnt? Nou, de, uh, kijk, een probleem is natuurlijk dat in de, in de loop van de tijd... er zeg maar, heel veel mensen gebruik zijn gaan maken dat het ontzettend is gegroeid. Maar in, de, in het beginstadium kunt u een voorbeeld uh, hebben van... iemand die opgenomen was in een verpleeghuis. Een jong iemand, toen de tijd rond de veertig... En uh, aangewezen was op, op het verpleeghuis omdat hij te veel hulp door de dag nodig had. om zelfstandig te kunnen wonen. Door dat PGB uh, is hij zijn eigen regie kunnen gaan voeren. Uh, is hij werkgever geworden? Heeft dus zelf mensen in dienst uh, genomen. Uh, om dus zeg maar uh, zelfstandig te kunnen wonen en op de dag, op het moment dat hij het nodig heeft, hulp te krijgen. En op het moment dus dat ze zouden stoppen met die PGB-regeling... Uh, is die weer aangewezen, zoals dat dan heet, op zorg in Natura. En kan die terug naar het verpleeghuis. Ja, want het verschil tussen het PGB en hoe het normaal ging... was dat het PGB betekent dat je een zakje met geld krijgt. Uh, is dat voor iedereen hetzelfde, eigenlijk? Nee, of, uh, okay. nee, nee. dus er wordt gekeken van uh, hoeveel hulp heb je nodig. Uh, dat wordt omgerekend in, in uren, zal ik maar zeggen. En aan een uur hangt een bepaald bedrag uh, met geld... En dat krijg je dan om zelf je hulp in te huren. Ja, en dat betekent dan voor mensen bijvoorbeeld het verschil tussen naar een verpleeghuis moeten of uh, uh, thuis wonen. Dat is natuurlijk een verhaal wat te veel horen de laatste dagen als ja. voorbeeld. Ja. Um, maar wat is. Uh, misschien heeft u nog een ander voorbeeld. Wat, wat heel helder is. Ja, uh, een ander belangrijk voorbeeld is dat uh, uh, ouders die uh, een gehandicapt kind hebben verstandelijk gehandicapt, veel hulp nodig, veel aandacht nodig. Als die kinderen ouder worden en thuis zijn niet meer mogelijk is... gingen die kinderen vroeger naar een instelling toe... op een groot terrein, in een gebouw, et cetera. En nu zijn er veel initiatieven gekomen... dat ze zeggen van nou, voor onze zes of zeven kinderen samen... organiseren wij zelf een woning, we huren de zorg in die past bij onze kinderen en op die manier uh, kunnen die kinderen zeg maar in een kleine groep onder regie van de ouders nog steeds uh, wonen. Ja, dus mensen kunnen echt zelf ideeën met ideeën komen, ja, zeg maar ook. Dat klopt, ja. Echt op originele gedachten komen en daar dan. Uh... Ja, je bent dus niet aangewezen op wat de zorgaanbieder. Jou te bieden heeft. Ja, want heeft die zorgaanbieder niet ook het beste voor met uh, patiënten of klanten of hoe zij het ook zien? Je gaat er natuurlijk altijd vanuit een positief mensbeeld dat het mensen het beste voor de ander uh, in petto heeft. Alleen, het is natuurlijk zo dat als je een grote organisatie, uh, ik ben zelf uh, 24 jaar directeur in de zorg uh, geweest. Dan zit je ook in een keurslijf. Je zit in cao's, je zit in uh, werktijden. Uh, je zit uh, nou, in allerlei dingen waar je rekening mee moet houden. Op het moment dat je uh, zelf je mensen kunt inhuren... Uh, kun je, ben je veel flexibeler om datgene te doen... wat past bij jouw manier van leven. En kun je ook zeggen, van, nou, ik wil om half twaalf uh, s'avonds naar bed. En ik huur dus iemand in die om elf uur komt... en mij uh, om half twaalf in bed helpt en daarna weer vertrekt. Uh, in principe kun je dat ook bij de thuiszorg regelen. Maar als je het na 11 uur s'avonds wil, dan heb je al een dik probleem. Plus het feit dat je volstrekt niet weet wie er komt. Uh, elke keer met anders. En noem het allemaal op. Maar in hoeverre is het PGB een kwestie van comfort? Uh, een PGB is voor sommige mensen in de verte misschien iets van comfort. Maar voor de mensen die langdurig op zoiets zijn aangewezen... is het geen comfort, is het gewoon overleven. ja. Om, omdat het anders uh, zover beperkt. In de... Om, ja, omdat anders jouw manier van, van leven gewoon niet mogelijk is. Ja. Nou, straks uh, praten we met u verder. Dan willen we ook weten wat alternatieven dan zijn. Hè? Want uh, bezuinigd moet, moet er in ieder geval worden, zegt het kabinet. Is er ook een mogelijkheid dat er en bezuinigd wordt... en toch zo min mogelijk mensen worden uh, belast daarmee. Okay. Daar praten we straks met u verder. Frans Pennings, voorzitter bij Belangenvereniging, Persaldo. Tien Zoetermeerse gevangenen worden museumgids. In hun gevangenis wordt vandaag een expositie geopend over het leven van Anne Frank. Het is de bedoeling dat de gedetineerden iets leren van haar levensverhaal. En dan kan het juist heel educatief zijn om daar rond te lopen met mensen die ook moeten zitten. Aan de telefoon Rien Timmer, organisator van het project. Goedemorgen Rien Timmer. Goedemorgen. Waarom is er juist gekozen om een Anne Frank tentoonstelling in een gevangenis te houden? Anne Frank heeft, of de Anne Frank Stichting heeft al heel veel ervaring met het organiseren van dergelijke tentoonstellingen in Nederland, maar ook op heel veel andere plekken. Op, in andere landen eh, is zoiets al wel eens in een gevangenis gedaan en het leek ons eigenlijk vanzelfsprekend om dat dan juist ook in Nederland te doen. En bovendien, het verhaal van Anne Frank spreekt gevangenen eh, wereldwijd eh, een beetje extra aan, ja. omdat de omstandigheden waarin zij heeft zitten schrijven... natuurlijk wel een beetje vergelijkbaar zijn met die van een gewone gevangene in een gevangenis. Daar is dat echt zo? Dat vind ik wel opvallend. Ze identificeren zich echt met Anne Frank. Kijk, de, de achtergrond is natuurlijk anders van die gevangenschap, maar het feit dat je uh, geen kant op kunt... dat je uh, vastzit en in die omstandigheden heel erg met jezelf geconfronteerd wordt... en toch iets wil doen met je eigen levensverhaal, met je eigen gedachten... En daar dan uiteindelijk schrijven voor kunt gebruiken. Uh, ja, die, uh, die situatie die is wel vergelijkbaar. En je ziet dus ook dat er uh, in gevangenissen al, uh, al veel geschreven wordt. Uh, zo organiseren wij uh, als Exodus bijvoorbeeld ook jaarlijks een dichtwedstrijd samen met het uh, Justitiepastoraat. Wat wilt u daar nou eigenlijk precies bereiken met dit project? Uh, meerdere dingen. Uh, het, het eerste is om uh, mensen uh, aan te zetten tot nadenken over het omgaan met verschillen. Um, dat is een thema wat buiten gevangenissen speelt en dus ook binnen gevangenissen... waar allerlei uh, culturen bij elkaar uh, eigenlijk ongewenst uh, zitten opgesloten. Het tweede is dat vanuit dat nadenken je ook uh, kunt gaan nadenken over gevolgen voor je, je leven zelf. Hoe wil jij straks zelf je leven gaan aanpakken als je weer buiten bent? Ja. Uh, en heeft dat verhaal van uh, Anne Frank, want die was, deed niks anders dan nadenken over hoe zij... Als ze buiten zou komen, haar leven zou willen gaan oppakken. Dan maar, heeft dat ook gevolgen voor jou. Maar al die bezinningen, daar zitten gedetineerden toch niet op te wachten? Die willen gewoon lekker een scheppen. Een beetje basketballen, een beetje paffen. Ja, dat is dan toch een, een misverstand over, ah. uh, over gedetineerden. Uh, het zijn net gewone mensen. Oh, toch? Die zijn dus, ja, ja gek hè. Uh, die zijn. Toch net als wij uh, ook gewoon bezig met hoe moet het straks als ik weer buiten kom en hoe moet het straks met mijn familie en, en uh, hoe moet ik straks aan geld komen en hoe wil ik uh, mijn leven straks oppakken. Uh, nou voor ons als dus is het van belang om juist die uh, gedachte op te pakken met mensen aan de slag te gaan en te kijken hoe je dat straks positief en buiten de criminaliteit kunt aanpakken. En dan kan het misschien helpen om, uh, ook net als Anne Frank, dus een dagboekje te gaan schrijven en je eigen gedachten erover bij te gaan houden. En van daaruit te gaan denken hoe je het straks uh, positief kunt gaan aanpakken. Ja, nou is het idee dat dit op heel veel manieren gaat werken. Die gevangenen die lezen en horen over het verhaal van Anne Frank. Uh, maar u heeft er ook voor gekozen om uh, andere gevangenen, tien, een groepje van tien, een soort korte, korte opleiding tot gids te geven. Daar hebben we bewust voor gekozen, eh, ook omdat er natuurlijk binnen gevangenissen eh, heel veel eh, mensen met talenten aanwezig zijn. Eh, daarom hebben we samen met het Justitiepastoraat van alle denominaties, dus eh, protestant, katholiek, eh, islamitisch, eh, Justitiepastoraat hebben gedetineerden eh, gevraagd, een beetje helpen uitzoeken. Uh, en vervolgens gevraagd om uh, als gids op te treden voor hun mede gedetineerden. En dat doen we mede vanuit de gedachte... omdat we denken dat uh, mensen onderling elkaar veel beter kunnen beïnvloeden... Hm. dan dat een paar wijsneuzen van buiten dat komen doen. Mocht het tenminste een succes zijn, dan uh, krijgt het project ongetwijfeld ten vervolg. Klopt, we hebben in ieder geval al een tweede opening gepland in uh, de gevangenis in Vught. Over uh, twee weken, dan reist de tentoonstelling daar naartoe. Dan gaan we evalueren en uh, als dat uh, positief is, uh, dan hopen we op termijn de uh, tentoonstelling in uh, alle gevangenissen in Nederland uh, aan te kunnen gaan bieden. De, de tentoonstelling over het leven van Anne Frank is niet voor u en mij, maar wel voor de gedetineerden in de gevangenis in Zoetermeer. De expositie wordt vandaag geopend. Meneer Timmer, dank u wel. Graag gedaan. U luistert naar Radio 1. Het is acht minuten voor half zes in Nu Nederland. Straks gaan we verder praten met onze studiogast, meneer Penix... over het persoonsgebonden budget en wat het kabinet er allemaal mee van plan is. En dat ziet er niet heel goed uit voor de mensen die dat geld krijgen. Maar eerst muziek van Van Dikhout. Nederlands Glorie, zo rond half zes. Dit is Tot Jij Mijn Liefde Voelt, een cover. Als de regens om je oren slaan...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 Maak Je droom waar. Ik doe alles voor je, zegt het maar. Al moet ik tien keer ontduiven, tot jij een. Jij, mijn liefde, voelt van dik hout op Radio 1 nu al wakker Nederland. Nederlandse burgers snappen niets van de overheid. Dat concludeert Toftisse in zijn nieuwe boek En plein Publiek. De voorzitter van de GroenLinks Eerste Kamerfractie overhandigt vandaag zijn boek aan premier Rutte. Het eerste exemplaar. Goedemorgen, meneer Tissen. Goedemorgen. In uw boek komen een aantal dienstverleners aan het woord die opmerkelijke dingen zeggen over overheidsinstellingen. Bijvoorbeeld een schuldhulpverlener. Die vertelt dan dat de toeslagen van de Belastingdienst vaak schulden veroorzaken in plaats van voorkomen. Dat klinkt inderdaad als een vrij extreem voorbeeld van falend beleid. Ja, inderdaad. Ja. Is het echt letterlijk zo, uh, zo dramatisch tegenovergesteld dan wat de bedoeling was? Ja, het is, het is, het is niet altijd even dramatisch. Maar uh, de overheid maakt wetten, beleid, regels... En dat hoeft niet altijd uh, het juiste antwoord te zijn op problemen waar mensen in hun dagelijkse leefwereld mee te maken hebben. Nou, ik heb in mijn boek 27 uh, publieke dienstverleners geportrateerd, zijn geïnterviewd. Uh, mooie portretten van mensen die dag in, dag uit, ja, zoals we kunnen zeggen, met de poten in de, in, de, in de klei van de dagelijkse werkelijkheid staan. Om mensen op weg te helpen, om mensen... Uh, ...te begeleiden in hun ontwikkelingsmogelijkheden, in hun emancipatiestreven. Dus je komt mensen een boek tegen, die zijn klantmanager bij een sociale dienst... ...werkcoach bij het UWV, staan, staan op de klas, een basisonderwijs. Zijn inderdaad ook schuldhulpverleden of jongeren werken, nou nummer maar op. Het zijn allemaal mensen die dag in, dag uit namens de overheid... ...of in dienst van de overheid of in de opdracht van de overheid... Uh, ...burgers in dit land, jong en oud, begeleiden om... Uh, maar op weg geholpen te worden. Waarom het initiatief? zelfstandig tot... leven te leiden. Waarom het initiatief tot het boek? Uh, omdat ik een passie heb met mensen die dag in dag uit uh, van betekenis zijn voor andere mensen. Die dag in dag uit uh, meewerken om burgers in dit land te, kunnen, ja, te laten worden wie ze willen of wie ze kunnen zijn. Uh, omdat de overheid. Ook overheid is in het dagelijkse werk van deze mensen. De overheid is dus niet alleen maar uh, ambtenaren in grote gebouwen in Den Haag of in provinciehuizen in de provinciesteden of provinciehoofdsteden of in de gemeentehuizen in tal van steden. Het zijn ook mensen die daadwerkelijk ondernemers op weg helpen, die daadwerkelijk werklozen weer een nieuw perspectief bieden, die daadwerkelijk. Eh, jonge kinderen begeleiden, ook in het speciaal onderwijs, in het normale, in het, in het reguliere basisonderwijs, in het beroepsonderwijs. Mensen met passie, mensen met betrokkenheid bij andere mensen, mensen met betrokkenheid in de samenleving. En eh, ja, die mensen worden vaak niet gezien, maar die doen wel dag in dag uit ongelooflijk belangrijk werk. Ja, u, heeft, u had het net over die, uh, die regels die er dan uh, gemaakt zijn ooit. In uw boek stelt u dat die vaak helemaal niet aansluiten op de leefwereld van mensen. Ja. Hoe kan de overheid dan zorgen dat dat wat beter bij elkaar past? Door deze uitvoerders, waar ik er, waar ik er 27 van heb, uh, heb laten interviewen... Uh, door die veel vaker en veel eerder te betrekken... bij het ontwerp van nieuwe wetten en nieuwe regels. Deze mensen die hebben een heel scherp zicht in wat werkt en wat niet werkt. Maar het idee is en... toch dat de parlementariërs dat doen? Het gebeurt veel te weinig. Ze zeggen allemaal in, in, in het boek, zeggen ze van nou wij zouden eigenlijk, als wij voor tevoren gevraagd zouden zijn van, gaat dit werken? Dan zouden wij zeggen van, nou, misschien niet allemaal op deze manier, maar als je nou zo of zo doet. Dus ik zou ook wel graag een oproep willen doen naar iedereen in de politiek, maar ook ambtenaren die bezig zijn om wetten voor te bereiden, om regels te bedenken op maatschappelijke vraagstukken. Van, leg je oor eens wat vaker te luisteren bij de mensen die daadwerkelijk dag in dag uit het werk doen. En dan ik... zit u zelf ook in de politiek. Heeft u dat zelf ook al te harte genomen? Ja, ik probeer wel uh, bij, bij debatten over als het gaat om jeugdzorg in de Kamer of over een wetsvoorstel voor investeringen in jongeren of iets van de sociale zekerheid. Ja, ik wil altijd te raden bij degenen die ik ken, die dag in dag uit het werk doen. En dat is uh, heel vruchtbaar, dat is inspirerend en dat geeft je hele goede inzichten, vaak meer inzichten dan de wetsteksten die je leest. Is er ook nog positief nieuws te melden over het overheidssysteem in Nederland? Ja, dat de overheid dus deze mensen wel dag in dag uit uh, aan het werk zet. Dus dat, er, dat dit ook overheid is. Ja. Dat deze mensen namens ons allemaal, namens 16 miljoen mensen, van beslissende betekenis vaak zijn voor jonge mensen, voor mensen in de knel, voor mensen met problemen of voor mensen met dromen die een onderneming willen starten. En dat uh, uh, ook dit overheid is om al deze mensen op weg te helpen. Ja, dit Dat is een heel positief beeld. Dit zijn ook de 70 mensen die werken voor Nederland. Ja. Nou, het boek Plein Publiek ligt vanaf vandaag in uh, de boekwinkel. Tof, Dissen, dank u wel. Graag gedaan. Het is één over half zes in nieuw in Nederland en bij ons aangeschoven actualiteitenredacteur uh, Anne Jong voor het Nieuwsminuutje. In kerkraden kunnen mensen weer rustig gaan slapen. De brand die daar vannacht eerder uitbrak is geblust. Dat melden tenminste de verschillende hulpdiensten. Wat er precies in de brand is gevlogen en hoe groot de schade is, is nog niet bekend. En de Iraanse minister van Defensie, Fahidi, wordt op zeer korte termijn Bolivia uitgegooid. De minister was op werkbezoek bij zijn Boliviaanse collega totdat Argentinië begon te protesteren. Fahidi wordt door de Argentijnen namelijk verdacht... van het plannen van een bomaanslag in Buenos Aires. Daarbij kwamen 85 mensen om het leven. En tot slot wordt er ook nog gesport deze nacht... Heel basketbalminnend Amerika zit namelijk aan de televisiebuis gekluisterd... voor de eerste wedstrijd in de finale van de NBA-playoffs. De Dallas Mavericks en Miami Heat strijden daar in een best-of-seven-serie voor de NBA-titel. En de wedstrijd nadert op dit moment zijn einde. We zitten in het vierde kwart. En toen ik voor het laatst keek, was de stand 77-73 in het voordeel van Miami Heat. Maar zelfs deze actualiteitenredacteur ligt daarachter. Kamran, jij, heb jij het voor je? Want ik heb geen scherm. Inmiddels is het 82 tegen 73. Oké, okay, het ziet er dus goed uit voor Miami Heat. Dankjewel. Tot zover. Het nieuwsminuutje. Met Alan de Jong, onze autoriteitsdirecteur. En uh, ja, snel weer terug naar de televisie, zodat je weer lekker basketbal kan gaan kijken. En uh, dan gaan wij door met uh, onze studiogast, Want meneer uh, Frans Penning zit hier nog steeds. Goedemorgen nogmaals. Dag, goedemorgen. Oh, de steeds, voorzitter van uh, de belangenvereniging Per Saldo. Het ziet er somber uit voor mensen die een persoonlijk budget hebben. Want 120.000 van de 130.000 mensen die daar gebruik van maken dreigen die dat kwijt te gaan raken. Het kabinet gaat daar waarschijnlijk vandaag nog een besluit over nemen. Uh, en per saldo is het daar vast niet blij mee. Nee, absoluut niet. Dus wij doen er ook alles aan... om dat onzalige besluit uh, niet genomen te laten worden. Wat vindt u van de opstelling van de VVD? Want Erika Terpstra heeft dat ooit eens geïntroduceerd in 1996. Uh, 15 jaar geleden. Um, en nu is de VVD, de precies dezelfde partij, er juist weer mee bezig om wat verder af te breken. Ja, ik denk dus dat, uh, ik denk dat Erika Terpstra uh, het hier uh, niet mee eens is. Uh, ik denk dat uh, zeg maar de, de financiële kant uh, het moeten bezuinigen, 18 miljard. Uh, het maakt niet even uit uh, waar het vandaan komt. Uh, dat dat op dit moment de overhand heeft binnen de VVD. En dus dat het op dit moment volstrekt niet om de inhoud gaat, maar puur over de optelsom van de euro's. Nou is dat persoonsgebonden budget wel een heel succesvolle re regeling. Um en succesvol in het geval van dit soort regelingen... kun je op twee manieren lezen. Dat is dat veel mensen er wat in hebben. Maar het is ook dat het gewoon heel veel geld kost. Dat klopt. En uh, dat was ook een van de zaken waar Pasaldo uh, uiteraard over heeft... en wat gezien is. En waar we dus ook al langere tijd uh, mee aan de slag zijn... ook met het ministerie van VWS. Van jongens, uh, we zien dat, uh, dat dit... Uh, je kunt ook zeg maar last krijgen van je succes... Uh, en dat het ingeperkt moest, uh, moest worden. Dat, uh, we hebben natuurlijk met imago, met, met fraude en dat soort zaken hebben we heel veel last van gehad. Dus we hebben gezegd: van nou, uh, wij willen graag samenwerken om dat aan te pakken. Uh, en te kijken: van jongens, moeten we niet meer terug naar de kern ja. waar het uh, PGB oorspronkelijk voor bedoeld was. De VVD die wil dat chronische zieken hun eigen zorg inkopen. Terwijl gedogen partner PVV en het CDA, de coalitiepartner, daar fel op tegen zijn. En vinden dat er flink op bezaaid moet worden. Wat vindt u? Moet de VVD echt de rug recht houden in dit geval? Absoluut. Omdat, uh, uh, en niet alleen om, van, in eerste instantie vanwege de inhoudelijke reden. En dat is gewoon van dat het voor mensen ontzettend belangrijk is dat deze regeling er is. En dat ze op die manier hun eigen regie en hun eigen leven kunnen opbouwen. Maar een ander punt is natuurlijk ook dat het alternatief, zorg en natura, het tarief daarvan is per definitie eh, 25% duurder dan het tarief wat staat voor het PGB. Dus zelfs voor de harde kern die echt op zorg is aangewezen en die gaat dus naar het alternatief is per definitie 25% duurder. En dat betekent dus dat het, eh, de VVD ook financieel gezien het paard achter de wagens spant. Maar zijn ze echt zo suf dat ze een uh, bezuiniging doorvoeren die meer geld gaat kosten dan het oplevert? Uh, ik denk uh, dat uh, de raadgevers die dit verzonnen hebben, want dit is echt in een poepende zucht, zal ik maar zeggen, opgekomen. Een volstrekte verrassing voor, voor uh, mensen. Ja. Dat er uh, onvoldoende is gekeken van wat hier eigenlijk de effecten van zijn. We gaan er straks over verder. Dan praten we verder met uh, Frans Pinnix van de Belangenvereniging Persaldo. En we gaan nu even luisteren op Radio, radio 1 naar wat muziek, meer Hawthorne. You know, baby, I know you think we can make it all work out, but I gotta tell it like it is, and I don't wanna make this any harder than it needs to be, so don't cry. Hawthorne met Just Ain't Gonna Workout. Het is acht over half zes. U luistert naar Radio 1, nu al wakker Nederland. En ons land ontwaakt op dit moment. Nederland stapt zo massaal onder de douche en gaat dan lekker ontbijten. Wekelijks ontbijten wij mee met iemand die een bijzondere dag voor de boeg heeft. Vandaag begint de maand van het spannende boek. En een van de acteurs die deze maand extra in de belangstelling staat is Danielle Harmsen. Meer bekend van de boeken Het Tulpenvirus en De Watermeesters. als Kasper, ontbijt met haar. Het is woensdagochtend 1 juni. De maand van het spannende boek is begonnen. Daarom ontbijt ik vandaag met de Nederlandse thrillerschrijfster Danielle Hermans. Goedemorgen, Danielle. Hoe gaat het? Uh, goedemorgen. Vroeg is het nu. Het is heel vroeg. En je hebt, uh, ben je ook een beetje brak? Want gisteren was een mooi feestje in de Melkweg... Hè, ter ere van uh, de maand van het spannende boek. Ja, het, was, uh, het is wel laat geworden, maar ik ben niet brak... want ik moest uh, nog naar huis met de auto. Dus um, laat is het wel geworden, maar brak valt wel mee. Hey, um, je hebt een, uh, een ontbijt gemaakt, of uh, uit de kast gepakt in ieder geval. Ja. Uh, wat, uh, wat hebben we allemaal op tafel vandaag? Nou, ik heb een, uh, een uh, roerheidje voor je gemaakt met wat uh, hardgebakken spek veel beter heb ik het nog niet gehad uh, in deze serie ontbijten met. Uh, dus daar ben ik heel blij mee. Hey, hoe was het, uh, het gisteren? Ja, het was, uh, het was geweldig. Uh, het was, uh, ja, om te beginnen was het, uh, was het hartstikke vol. Um, ja, er waren hartstikke veel mensen, heel veel auteurs, mensen van de uitgeverij. Ja, het, is, het is gewoon wel een feestje van, uh, van, van thrillerland. Maar... Ja, thrillerland. Ja. Want waarom is zo'n uh, zo maand voor de thriller het spannend boek, waarom is dat belangrijk überhaupt? Nou, het is belangrijk omdat, omdat uh, uh, de Nederlandse en ook de buitenlandse thrillers... Uh, in die maand worden gepromoot. Het is dus ook de maand waarin heel veel mensen toch thrillers kopen... omdat die veel worden gelezen op de, in de zomervakantie. En een maandlang aandacht. Het is natuurlijk geweldig voor dit genre. Ja. En wat was jouw rol gisteren precies? Nou, ik, um, ik ben vicevoorzitter van het Genootschap Nederlandstalige Misdaad-auteurs. Dus ik moest daar ook, in die functie moest ik daar uiteraard ook zijn om mensen te ontvangen... Um, en um, ik zat in een panel met uh, Thomas Ros en Simone van der Vlucht. En wij werden geïnterviewd door Willem Asman over historische twillers. En ik moest er ook zijn voor de presentatie van de bundel Stille Getuigen. Ja, want dat is uh, de verhalenbundel waar jij aan meegewerkt hebt. Uh, vertel er eens wat over. Um, Stille Getuigen is een bundel die tot stand is gekomen in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut. Um, 25 auteurs schrijven 25 verhalen over 25 verschillende forensische technieken. Dus je kunt het zien als CSI, maar dan in Nederland. Die verhalenbundel ligt vanaf vandaag ligt in de winkels, dus uh, mensen kunnen hem gaan kopen. Uh, waar gaat jouw verhaal uh, ongeveer over, zonder natuurlijk te veel te verklappen? Nou, mijn verhaal, um, de hoofdpersoon is, uh, is een forensisch antropoloog. Uh, iemand die zich met, met botten bezighoudt. Dus de serie Bones, daar kun je het, kun je het uh, aan relateren. En. Um, het verhaal gaat over een schedel die door de AIVD wordt binnengebracht bij het forensisch instituut en uh, de vraag aan haar is uh, of zij erachter zou willen komen van wie die schedel ooit is geweest. Maar de AIVD doet er heel erg geheimzinnig over, dus zij uh, gaat er wel achteraan. Ja, want het, het is fictie. Ja. En, um, maar je hebt wel onderzoek gedaan, een beetje. Je hebt wel een beetje een kijkje in de keuken genomen van het Nederlands forensisch instituut. Ja. Wat, hoe ging dat precies? Nou. Um, ik had een basisidee voor, voor dat verhaal. Ik wilde heel graag een spannend, fictief verhaal schrijven... over de moord op de gebroeders de Wit, op Johan en Cornelis de Wit. Die zijn in 1672 door een hysterische menigte om het leven gebracht... en gelincht. en stukken ledematen afgesneden en noem maar op. En um, ik kwam erachter dat uh, de tong van Johan en de teen van Cornelis de Wit... in het Haagse Historisch Museum liggen. Die werden daar tentoongesteld. Precies, die werden daar tentoongesteld. Of die worden daar tentoongesteld. En um, ik vertel dit verhaal aan de forensische antropoloog, mijn deskundige, dus Reza Gerritsen. En hij zei tegen mij van, uh, waarom gaan we dat dan niet echt onderzoeken? Nou ja, mijn mond viel natuurlijk open, dus ik kwam in mijn eigen Discovery Channel documenteren terecht. Ja. En ik, uh, ik heb dus heel veel... Uh, op het NFI rondgelopen, omdat wij... Ja, het onderzoek is nog niet afgerond, maar we zijn dus... aan het onderzoeken of, of die teen... en die tong, die teen blijkt dus uiteindelijk... nu een vinger te zijn, dat, zover dat weten we in elk geval. Maar of die het daadwerkelijk van die broeders zijn. En daar proberen we nu achter te komen. Nou ja, ik, uh, ik neem een slokje van mijn koffie... Uh, en ik ga dat, uh, dat eitje ook even aanraken. Want het, het ziet er wel erg uh, goed uit allemaal. Ik, uh, ik word heel erg verwend hier. En dan... Um... Mag je mij vertellen wat je vandaag allemaal gaat doen? Wat, je bent schrijfster. Wat, wat doe je dan de hele dag? Hoe, hoe gaat dat? Nou, ik schrijf uh, eigenlijk tijdens kantooruren. Dus tussen negen en vijf. En dan tussen de middag ga ik met de hond wandelen. En het is niet zo dat ik echt al die uren achter elkaar maar zit te pennen. Dus meestal drie, vier uurtjes per dag is dan wel het maximum. En daarnaast ga ik nog wat naslagwergen doornemen. En ja, want je schrijft uh, thrillers. Uh, dat, is een, dat is een heel specifiek genre in en alle boeken die gemaakt worden... waarom precies de thriller? Wat heb je met thrillers? Uh, ik weet niet precies, maar ik lees ze al vanaf dat ik ze kan lezen. Dat begon heel vroeg met detective-series voor kinderen... en ja, dat houdt gewoon niet op. Ik ben altijd gefascineerd geweest door, door, uh, door dit soort verhalen. En uh, ik hou ervan mee te, mee te puzzelen met de schrijver... om te kijken of ik hem voor kan zijn... om te kijken of ik er snel achter kan komen hoe het zit. Ik hou van uh, mooie, bloedige scènes. Ik weet nu hoe moeilijk het is om, om zelf te schrijven... En ik hou van, van, ja, van die spanning. Het is uh, de maand van het spannende boek. Dus het is niet alleen vandaag. Het is niet alleen uh, gisteravond in de Melkweg. Uh, wat gaat uh, deze maand verder voor jou brengen? Nou, ik, heb een paar, uh, ik geef een paar lezingen in bibliotheken en in boekhandels. En ik heb wat interviews op stapel staan. Dus, um, nou, en schrijven. Dat Gewoon schrijven, schrijven, schrijven, schrijven. Ja, precies. Danielle, ongelooflijk bedankt. Drinken ja. wij nog even een kopje koffie... en dan gaan we vandaag weer hard aan het werk, toch? Hartstikke goed. Jij heel erg bedankt voor je komst. Dank je wel. Dat was WNL-verslaggever Casper van Rest aan het ontbijt met Daniela Harms, een schrijfster van spannende boeken. Vanaf vandaag is de Tweede Kamer een fris gezicht en rijker. VVD'er Adson Nicolai verlaat de Kamer... en wordt vervangen door Ingrid de Kaluwe. Ze stond op plaats 38 op de lijst. Precies één plek te laag om direct na de vorming van het kabinet... in de Kamer te komen. Mevrouw de Kaluwe, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft acht maanden moeten wachten. Bent u dan nou blij dat meneer Nicolai eindelijk plaats voor u maakt? Nou ja, niet zozeer dat meneer Nicolai plaatsmaakt... maar in ieder geval wel heel blij om uh, de Kamer in te gaan, ja. ja. Is het iets waar u uh, al lang van heeft gedroomd? Ja, gedroomd. Uh, in ieder geval wel heel lang uh, heb gewild. En zeker nu het, uh, ja, de situatie met het uh, minderheidskabinet. En um, ja, het zijn hele spannende tijden. Dus uh, ik vind dat een voorrecht om daarvan uh, deel te mogen uitmaken. En zegt u dan spannend op een uh, eufemistische manier? Nee, helemaal niet. Nee, oh. nee. Uh, spannend in die zin dat uh, politiek heel erg leeft. Uh, dat zie je ook. En uh, ja, er moet veel gebeuren. Er moet heel veel uh, bezuinigd worden, ook in Nederland. En um, ik denk dat het een hele uh, bijzondere tijd is om tot de Kamer toe te treden. En waar gaat u zich voornamelijk mee bezighouden? Ik heb verschillende aandachtsgebieden, waaronder ontwikkelingssamenwerking, uh, luchtvaart, havens, zeevaart en binnenvaart. Dus dat zijn er nogal onderwerpen die uh, op de agenda staan de komende tijd. Ja, absoluut. Ja, klopt. En is dat dan speciaal iets waar u uh, erg in geïnteresseerd bent? Hoe gaat dat als een nieuw Tweede Kamerlid wordt gevraagd? Nou, dan krijg je een uh, gesprekje met de fractievoorzitter. En die vraagt onder andere wat zou je graag willen doen? En dan ga je ook kijken, je gaat kijken naar je interesses, maar je kijkt ook naar waar je expertise op hebt, op welke vlakken je expertise hebt opgebouwd, uh, waar je hebt gewerkt. Nou, ik heb zelfs tien jaar in de luchtvaart gewerkt en ik heb toevallig ook luchtvaart opgegeven als een van mijn interessegebieden. Ja, wat, wat, nou, deed u dan, af, wat deed u in de luchtvaart? Ik ben begonnen in mijn studententijd als uh, grondstuurdesk bij Martinair en daarna ben ik uh, HR-manager geworden bij uh, KLM. Dat is duidelijk wel iets wat al langer uw interesse heeft dan? Zeker, zeker. En altijd mijn interesse gehouden heeft. Ja. Dus ik was heel erg aangenaam verrast toen ik ook die portefeuille kreeg. En ontwikkelingssamenwerking ben ik mee in aanraking gekomen in mijn studententijd. Ik heb uh, internationaal recht gestudeerd. En uh, ja, daar ben ik ook uh, zeer geïnteresseerd geraakt in ontwikkelingssamenwerking. Ik had het niet opgegeven als uh, een van de onderwerpen, maar uh, wel gekregen. En ik ben ontzettend blij met dit pakket. Ik vind het een heel mooi en divers pakket. Maar ontwikkelingssamenwerking is dan wel zo'n thema... waar dit kabinet gewoon bijna alles weghaalt? Nou, dat niet. Maar men gaat wel heel erg goed kijken... Waar we nog wel iets doen en waar niet. En wat uh, wel kan helpen. We hebben jarenlang uh, geld gegeven aan ontwikkelingslanden. Vooral ook op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. En nu zeggen we, nee, wat je nu moet doen om die landen echt voor zichzelf te kunnen laten zorgen... is zorgen dat die economie gaat draaien. Dus dat is een hele andere focus. En die is neergelegd door de staatssecretaris Ben Knapen. En uh, ja, daar gaan we met z'n allen uitvoering aan geven. En dan komt u straks in de Tweede Kamer. De VVD zit in de coalitie, dat mag duidelijk zijn. Dus we ja. moeten zich heel erg houden aan wat het kabinet allemaal heeft afgesproken. Vindt u dat niet jammer? Nee, vind ik helemaal niet jammer. Dat heb je altijd. En uh, bovendien uh, die afspraken... Ik ken in ieder geval al uh, het verkiezingsprogramma, ken je op het moment dat je kandidaat wordt. Uh, daarna word je natuurlijk ook meegenomen in het hele traject van uh, onderhandelingen. Je hoort er wel eens uh, wat over. En ik onderschrijf uh, het programma zoals het er nu ligt. Ja. Wat is het eerste dat u vandaag gaat doen? Het eerste, ik ga als eerste wat administratieve dingen regelen. Ik ga langs de Griffie en dan ga ik me zo meteen melden. En uh, daar moet ik wat dingen afhandelen, wat uh, formulieren brengen. Daarna pasje regelen, proberen uh, e-mailadres voor elkaar te krijgen, telefoon regelen. Dus dat soort dingen. En dan uh, vervolgens zijn er een aantal afspraken die, uh, die op stapel staan. Dus bijvoorbeeld is een, uh, een uh, voortgezet AO um, Ongelijk, over ogeleg. het WRR-rapport over uh, ontwikkelingssamenwerking. Ja, dat is eigenlijk net een normale baan, afgezien van dat het in de Tweede Kamer is. Nou, echt normale baan? Ja, ik denk dat het toch wel uh, heel erg anders is. Nou, maar ja, ja, dat moet ik nog jeegelijk... ervaren. Ik weet het, uh, ik weet het niet. <laughs> en moet u ook uh, uh, zweren of beloven straks? Of is het een andere ja, dag? Klopt. Ja, wat, ja wat klopt. Wat gaat u doen? Uh, ik ga verklaren en beloven. En is het uw droom om ooit in de toekomst nog in vakkaat te zitten? <laughs> Laat ik nou eerst maar zorgen dat ik dit goed ga doen. Ik begin vanmiddag om 1 uur. En dan ga ik de tijd tot aan het recess gebruiken... om snel mogelijk ingewerkt te raken en al een aantal debatten te doen. Dan het hele recess gebruiken om goed in te lezen... met heel veel mensen te spreken en werkbezoeken af te leggen. En dan hoop ik een goed Kamerlid te worden. En als dat lukt, dan ga ik wel eens verder dromen. Maar vooralsnog heb ik mijn handen vol, denk ik. Ja. Tot zondag nog even één vraagje. Terugging dat u een relatie had met Mark Rutte. Hoe zit dat nou? <laughs> Volgens mij heb ik dat heel duidelijk gezegd. Uh, dat is niet zo. Wij kennen elkaar en we kunnen goed met elkaar vinden. En dat is het. Nou, dat is dat ook weer uit de wereld. Dat is altijd weer fijn. Ingrid de Caliwee wordt vanmiddag beënigd als Tweede Kamerlid... om de VVD-belangen fantastisch en keurig te gaan behartigen. Uh, dank u wel op deze vroege ochtend. En we kijken ook tegelijkertijd met een schuin oogje naar de VS. daar is het basketbal bezig. Miami Heat tegen Dallas Mavericks En LeBron James en Dwayne Wade hebben allebei 24 punten gemaakt. 92 tegen 84 voor de Miami Heat. De Miami Heat winnen de eerste finale wedstrijd. Wordt de groepje een crimineel? Daar lijkt het niet op. Maar vandaag wordt in de Tweede Kamer wel ernstig over het kansspelbeleid nagedacht. De mogelijke uitkomst van het debat is dat online gokken makkelijker wordt gemaakt. Een zegen voor de industrie, maar een doorn in het oog van de SP. Aan de telefoon Nine Kooijman, Tweede Kamerlid van de SP. Goedemorgen. Goedemorgen. U ziet dat absoluut niet zitten? Waarom niet? Nee, we zien het niet uh, zitten, omdat daardoor... Uh, mensen eerder in aanraking komen met gokken. Gokken wordt gestimuleerd. En het is niet handig, want als je ziet dat gokken erg verslaafd kan uh, uh, werken, zeggen we van het zou handiger zijn als je bijvoorbeeld uh, het, het kansspelbeleid houdt zoals het nu uh, is, wat gericht is op preventie. Ja, want hoe, hoe het zit het nu de eigenlijk? Om criminaliteit voorkomen, ja. Wat mag er nu op internet en wat niet? Nou, bijvoorbeeld, uh, Holland Casino mag nu uh, een beperkt aantal uh, spelen aanbieden. En uh, dat is nu gereguleerd en die hebben een soort beleid opgericht dat, je, dat ze kunnen controleren of dat iemand wel of niet uh, verslaafd is bijvoorbeeld. En daardoor ook gericht mensen kunnen weren bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld online poker wat populair is, mag dat? Nee, dat uh, mag nu niet. Dat wil uh, dit kabinet uh, wel opengooien voor allerlei uh, aanbieders... Ja, en dan heb je het groot risico dat gokken wel heel erg uh, gemakkelijk wordt als je mooie ads op je telefoon hebt waardoor je 24 uur, 7 dagen in de week ongecontroleerd zomaar online kan gokken. Ja, um, ik vind dat nogal een behoorlijke uh, risico wat uh, dit kabinet uh, neemt. Um, terwijl uh, het kabinet zegt, joh, je kan er ontzettend veel geld mee uh, verdienen dit kabinet. Denk, ja. Ook dat is maar uh, de vraag dat het kabinet alleen maar geld oplevert. Dat is echt een hele grote vraag. En bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd uh, op internet daarop inzetten. Uh, dat, ook dat geldt ook voor poker trouwens. Het mag dan misschien niet, maar het kan wel gewoon. Nu? Ja, ja het kan uh, nu wel. Nu is er eigenlijk weinig controle uh, en handhaving op de illegale markt. Ja, en ik vind eigenlijk dat je daar zelf ook uh, iets in te doen hebt als... Uh, uh, kabinet als uh, maatschappij. Je zou daar veel beter op moeten handhaven. Dat gebeurt nu onvoldoende. Er is wel bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging van Banken heeft nu een zwarte lijst opgesteld ja. van um, illegale aanbieders. Maar eigenlijk wordt daar niet op gehandhaafd. Je zou moeten zeggen. joh, je zou niet creditcardmaatschappijen, je zou moet niet moeten samenwerken met die. Online illegale aanbieders, zodat je daar in ieder geval de markt bij dichttimmert. Alleen dat kan nu nog niet, dat U, zou je moeten handhaven. Ja. U praat vandaag ook over gokverslaving. Hoe kunnen we eigenlijk die gokverslaving tegengaan? Ja, dat zou je kunnen tegengaan door meer preventie te doen en meer voorlichting. Alleen dat is heel erg lastig, want dit kabinet, we zijn nog juist ook op uh, preventie in Dat is het kabinet, maar hoe zou het wel kunnen? Het, ja, hoe het wel zou kunnen is door het te behouden zoals het nu uh, is. Want de aanbieders die er nu zijn, dus Holland Casino bijvoorbeeld... of uh, de loterijen die nu al in Nederland actief zijn... die hebben nu uh, een goed beleid opgezet om uh, voorlichting te geven... om mensen te monitoren als het misgaat. En toch een gezellig spelletje te kunnen spelen... zonder dat er heel veel grote risico's aan zitten. Maar is preventie bijvoorbeeld ook uh, reclame gaan, Want er is onderwijs voor reclame op dit moment op internet met name. ja. ja. Ik vind het zelfs nog onvoldoende, want zelfs nu kan je nog uh, uh, uh, nou ja, platgebeld worden door loterijen of uh, brieven uh, krijgen. En dat is nog redelijk gereguleerd. Hè? Ja. De markt is daar nog redelijk in gereguleerd. Als je dat nu opengooit, dan uh, voorspel ik dat je inderdaad je mailbox en je briefbus zijn... vol zal zitten. Maar dat zijn geen bezuinigingen, dat is natuurlijk gewoon regels maken. Ja, nou... Die regels, uh, daar wil het kabinet uh, nog niet uh, aan. Die wil het aan de markt zelf overlaten. Dat lijkt mij een zeer onverstandig idee. En zeker als je al een beetje gevoelig bent voor uh, een gokverslaving. En je continu geconfronteerd wordt met een nieuwe brievenbus of een nieuwe app waar je snel uh, mee kan gokken. Dan lijkt me dat uh, zeer onverstandig. Wat zou de SP eigenlijk denken van een algeheel gokverbod? Nee, dat vind ik dan ook weer niet, want ik wil niet alles, alles verbieden wat ook een beetje leuk is. Ik bedoel, het moet wel leuk blijven. Maar het is wel een ultiem redmiddel natuurlijk. Ja, maar weet je, wij, we zitten ook niet op een verbod voor alcohol. Alcohol is ook niet altijd uh, goed en je kan daar ook verslaafd aan raken. En wij zeggen, je stimuleert dat niet. Maar ja, een glaasje wijn op zijn tijd uh, moet ook best kunnen. Vandaag wordt er vergaderd in de Tweede Kamer over het kansspelbeleid. Nina Kooyman van de SP, dank u wel. En bij ons in de studio zit nog steeds voorzitter Frans Pennings van Persaldo... de Belangenvereniging die opkomt voor mensen met een persoonsgebonden budget. We praten met hem over bezuinigingsplannen van dit kabinet... waar de ministerraad naar alle waarschijnlijkheid vandaag over gaat spreken. Nogmaals goedemorgen, meneer Pennings. Goedemorgen. Um, er moet bezuinigd worden, dat zegt dit kabinet. Mm -hmm. Kan er überhaupt wel bezuinigd worden op die PGB, het persoonsgebonden budget? Zeker. Uh, op wat voor manier? Op wat voor manier? Door de instroom op een andere manier uh, te reguleren. Het is zeg maar omdat het ook een open eindregeling is uh, geweest... en omdat er heel veel uh, uitwijk is geweest. Hè. Dus 40, bekend is, 40% van de mensen die nu een pgb heeft... heeft dat gekozen omdat er onvoldoende zorg in Natura is uh, geregeld in Nederland. Ingekocht worden door zorgverzekeraars. Ja. En wat je dus heel goed zou kunnen doen... op het moment dat je de zorg in Natura goed op poten hebt... Uh, maak je de instroom in de pgb duidelijk kleiner. En op die manier zorg je dat er minder mensen gebruik zullen maken van de pgb. Maar op dit moment zijn het er 130.000 mm -hmm. uh, in Nederland. Mm -hmm. uh, dat aantal stijgt. Dat stijgt nog steeds. Maar Vandaar ook dat uh, Saldo al heel lang bezig is met het ministerie van VWS... om te kijken van jongens, hoe kunnen we dat anders doen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de mensen die er niet echt op aangewezen zijn... er ook geen toegang uh, toe krijgen? En op die manier uh, de instroom verkleinen... maar zelfs ook de groep die nu gebruik maakt, uh, kleiner maakt. Een belangrijk argument uh, van mensen die vinden dat er dat bezuinigd moet worden is... en dat er zoveel wordt gefraudeerd met die pgb. Mm. Wat vindt u daarvan? Dat is natuurlijk een hele kwalijke zaak. Daar hebben we heel veel last van, ook uh, bij Pasaldo. En ook de budgethouders natuurlijk, die eigenlijk uh, over één kam geschoren worden. Ik vergelijk het wel eens een beetje met de bijstandswet. Die doet heel veel goede dingen. Daar maken heel veel mensen helaas, maar wel terecht gebruik van. En daar wordt bij tijd ook gefraudeerd. En er moeten heel veel mensen die terecht er gebruik van maken... Uh, lijden onder een x-aantal die er... Uh, ja, misbruik van maakt. En helaas hebben we daar met PGB ook mee te maken. Ja, maar zou het niet een uh, structureel probleem kunnen zijn... in hoe die PGB nu georganiseerd is? Dat bijvoorbeeld de toelating strenger moet... of dat er meer gecontroleerd moet worden waar dat geld aan wordt uitgegeven? Ja, nou, controle en, en verantwoording en zo, dat is al uh, stevig geregeld. Uh, een van de elementen bijvoorbeeld, die uh, erbij gekomen is op een gegeven moment, is dat je niet meer het geld zelf op je rekening krijgt, maar dat je ervoor kunt tekenen dat bijvoorbeeld dat via een bemiddelingsbureau of wat dan ook uh, gaat lopen. En dan is het dus blijkt voorgekomen dat mensen, zeg maar, blanco formulieren krijgen voorgelegd waar ze alvast een handtekening op zetten, en dat het bemiddelingsbureau dan vervolgens de boel regelt. Zelfs dan heb je hele integere clubs die dat goed doen, maar er is dus ook gebleken dat daar gewoon keihard misbruik van gemaakt worden. En er zitten ook nu een paar mensen in de gevangenis die daar eh, op die manier ontzettend veel geld eh, zich toegeeigend hebben. Maar op die hele grote som die erin omgaat, is dat nog steeds een heel klein percentage. Ja. Tot slot kort, hoe bezorgd bent u over het voortbestaan van het PGB? Zeer, als wat nu boven de markt hangt werkelijkheid wordt... dan is dat zonder meer rampzalig. En zullen wij als Persaldo ook zeker actie gaan voeren om dat tegen te houden. U komt er in verzet. In ieder geval dank dat u hier was van Spinnix van Persaldo. Onze z-tijd zit er bijna op en over een uur begint op Nederland 1 ochtendspits. Petra Grijs, goedemorgen. Wat gaan jullie doen? Vandaag gaan we naar de haven, want als er ergens veel nationaliteiten rondlopen... dan is het daar wel tijd dat een tolk bij doktersbeschoek in de toekomst niet meer wordt vergoed is dan ook heel slecht nieuws voor de havenarts. Wij zijn mm -hmm. nu toegegaan om te kijken wat voor gevolgen dat heeft. Ja. En de begrafenis is al verdrietig genoeg, maar het wordt natuurlijk nog vervelender... als de rouwstoet wordt verstoord door vervelende jongeren. Oh. De Greet de Braak uit Hoogland daar hebben we meegesproken. Die laat het er niet bij zitten. Dat straks om 7 uur in Ochtend Spits. Een bordevolle uitzending, veel succes. Dit was Nu Al Wakker Nederland. Voor Wakker Nederland, omroep WNL.